De stroomstoring in Amsterdam is vrijwel voorbij. Bijna 200 huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. Gisteren werden 28.000 huishoudens getroffen. De storing begon toen bij graafwerk een kabel werd geraakt. Nadat de stroomvoorziening weer was opgestart... vlogen gisteravond twee elektriciteitskasten... in het centrum van Amsterdam in brand. Daardoor bleven tot vanochtend duizenden huishoudens... verstoken van elektriciteit.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 Morgen blijft het een paar graden koeler en dan is het regenachtig. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Westzaan en Zaanstad-Stuid staat twee kilometer file met vijf minuten verdraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. Vijf minuten verdraging. Daar lag rommel op de weg, maar de weg is nu weer vrij. Drie generaties in Nederlands-Indië.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 Vier minuten over tien, het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur gaan we weer uitgebreid met de boeken aan de slag. Jeroen Vullings is daarvoor... Eh, ben je eigenlijk op het boekenbal geweest? Heb je je langs de zeemeerminnen gevrongen, uh, Jeroen? Nou, die heb ik niet gezien, want het was zo ontiegelijk druk... dat ik uh, vooral op één plaats ben gebleven... Oh. en een aantal gesprekken heb gevoerd en op tijd naar huis ging... Ben je, om je heel te kunnen zijn. nee, nee, nee helemaal niet. Oh. Sterker nog, ik kwam nauwelijks aan drinken toe... want uh, oh. dan, dan moet je lang in de rij staan. Uh, erg? Ja. Uh, nee, helemaal niet. Ik heb leuke gesprekken gevoerd. Maar ja, ik dacht als ik nou blijf feesten, dan zit ik hier uh, okay. te zwaaien met mijn hoofd. Laat mij even het over boekenweekgeschenk okay. uh, hebben. Gieten op de Beek, uh, ja. nou ja, immens populair heeft het boekenweekgeschenk geschreven. Ja. Wat is het? Uh, nou, het is niet goed. Oh. En ik zal het daar om half elf uitgebreider over hebben. <coughs> en wat mij eigenlijk meer boeit aan, uh, aan, aan dit boekenweekgeschenk is waarom we dit boekenweekgeschenk hebben. Maar vertel toch maar even uh, aan ja. de kop. Aan de kop. Um, het uh, is een uh, verhaal dat. Uh, waar je weinig op tegen kunt hebben in eerste instantie. Over een oudere vrouw. Uh, 71 meen ik. Olivia. die een nieuw leven begint. Uh, doordat haar man overleden is. Dus ze bloeit op. Ze gaat zelfs naar Afrika. Uh, haar dochter is wat zorgelijk. Die heeft ook veel leed aan haar hoofd. namelijk uh, IVF-behandelingen die, uh, die haar onvruchtbaarheid niet teniet doen. Uh, dan is er nog een, een uh, man van die dochter die hopelijk. Uh, sympathisch is. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal een soort uh, elementen waarmee je een brede roman in de stijgers kunt zetten. Mm. En dat is min of meer het verhaal. Uh, daar heb ik niet zoveel bezwaar tegen. Uh, mijn bezwaar richt zich meer op uh, een gebrek aan visie, uh, een gebrek aan stijl, uh, het wonderlijke gebruik van het woord gij, daar moeten we het echt nog even over hebben. Mm. Want uh, ik heb me daarover laten voorlichten door Belgen die ervan weten hoe dat nou precies zit en moet. Het meest exotische in het boek is eigenlijk het woord gij. En mm. En, uh, ja, uh, en, en, en het kan. Niet ieder jaar heb je een geweldig boekenweekgeschenk. Maar ja, dit zegt echt iets over de tijd waarin we nu leven. En het zegt iets over uh, hoe boekhandelaren proberen hun hartje te redden. In deze tijd dat, uh, dat de boekomzet zo... Uh, hmm. Klinkt niet ik dacht dat het juist weer een 1% omhoog was gegaan. Nou de boekomzet. ja, ik dat heb de, hoorde vast, ik gisteren. de cijfers hier liggen. Er zijn in 2017 133.000 titels verkocht. Maar dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, komt eigenlijk op neer dat de helft van die oplagen, van die omzet, die wordt bepaald door 1,7 van, van dat aantal titels. Dus wij leven in een bestsellercultuur. Zelfs een bestsellercultuur waar niet het meest recente boek domineert. Hendrik Groen bijvoorbeeld, het mm. boek over die bejaarde man, uh, dat, uh, dat uh, ja, zorgt nog steeds voor een aanvulling. staat al twee aanvallen. jaar in de CPMD-lijst. Ja, en, uh, en zo, en dat wordt mijn verhaal zo, zo moet je ook het boek van Giet op de Beek zien. Okay. Dus die boekhandel heeft het ontzettend moeilijk. En dit is eigenlijk een dankjewel, maar mijn taak is om te zeggen of het literair wat voorstelt. Wat zijn de andere boeken die je dan uh, gaat ja, bespreken? Ik ga het heel kort hebben uit een enorme sympathie voor de man... voor Jan Terlouw. Okay. Hij heeft een essay geschreven, natuurlijk, oud ja. fatsoen regeert. Uh, dan heb ik een, uh, een, een mooie biografie die ik erg inzichtelijk vind... over iemand van wie ik niets wist. Ik heb ooit een briefroman van haar met Vestijk gelezen... Metitia, omdat ik eenmaal in Vestijk ben. Henriette van Eyck. Het is geschreven door Aukje Holtrop. En ze heeft uh, een leven van een mevrouw die altijd heel erg op. Uh, zich voordeed. Uh, een nogal dramatisch leven geschetst. Die heeft het niet makkelijk gehad. De laatste uh, is Annette Blijs. Heeft een uh, heel uh, interessante biografie geschreven over de, de, de diplomaat. Uh, en hij was een groot uh, in de Verenigde Naties een groot vluchtelingenvoorvechter. Max van der Stoel. Uh, een man waar eigenlijk niets op aan te merken viel. Dat is ook lastig voor een biograaf. Daar ga ik het ook zo over hebben. Okay. Dat en meer dus over een half uurtje tegen kwart voor elf bespreken we met kunstenares Tinkerbell, haar reis naar het rampgebied... rond de Japanse kerncentrale Fukushima. En zometeen bioloog Sarah van Duin over haar verwondering over de natuur. Dat is tenslotte het Boekenweek-thema. Maar goed, nu eerst vergif. Dat is misschien ook wel natuur, vergif. Nou, het komt wel voor in de natuur. Ehm uh, Voormalig Russisch spion Sergei Skripal en zijn dochter... waanden zich veilig in het doorgaans kalme Engelse Salisbury. Maar ze werden juist daar met het zenuwgast Sarin vergiftigd... en raakten in coma. Veel mensen denken dat de Russische geheime dienst erachter zit... maar hoe werkt dat eigenlijk met geheime diensten? Hebben die zomaar een license to kill? En wie voert die moorden dan eigenlijk uit? Misdaadschrijver Thomas Ross weet alles van inlichtingendiensten... over de hele wereld. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Ja, je bent in Den Haag, je bent niet hier bij ons in de studio. Uh, want Anders denken mensen, hey, ik kijk op die webcam en ik zie hem niet zitten. Uh, goed, nee. deze aanslag. Uh, is het waarschijnlijk dat de Russische geheime dienst hem heeft uh, gepleegd? Ja, zeer, denk ik. Ja. Ja. Uh, het, pa het past ook in het patroon hè, van de afgelopen jaren. Uh, en ook de manier waarop het gebeurd is waarvan je zou kunnen zeggen van, ik vind het een beetje amateuristisch... ik denk ook dat Poetin gevloekt heeft in het Kremlin dat het mis is gegaan. Um, want je kan het natuurlijk veel slimmer doen. Uh, Wat hadden ze dan nou ja, beter je, moeten doen? Nou ja, nee, je, je kan er een verkeersongeluk van maken, je kan er zelf nooit van... je kan hem van het dak afduwen, je kan hem uh, <laughs> laten verdrinken. Dat is toch ongeveer ik, bij de rest van zijn familie ook gebeurd? Ja, maar dus bij hem niet. En bij die, we hebben een, beroemd geval, of een berucht geval gehad met Litvinenko... een paar jaar geleden, met Polonium. En dat ik was denk die, de paraplu -moord, Nee, de paraplu-moord was nee, ook een de paraplu -moord andere was in Ja, ja de paraplu-moord is ook een hele mooie. Dat was in 1978 op een Bulgaarse dissident, een schrijver. En die, dat, is, dat is natuurlijk prachtig uitgevoerd. En die stond in het drukke verkeer bij Waterloo Bridge in Londen. Ja, en iemand prikt met een paraplu per ongeluk, denkt hij, in zijn been. En dat was... Uh, de doodsoorzaak ook. Maar het is juist. Uh, als je daar eens over nadenkt. dan denk ik eigenlijk dat dat met opzet zo gebeurt. Dat is een, een soort vingerafdruk. Uh, uh, laten zien: wij, wij zijn het, jullie kunnen ons niks maken. Wat ook zo is. Snap hè? je het? Ja, nee, jo Boris Johnson kan er wel roepen: strenge maat, maar wat dan? Ja. Maar kijk, de Russen hebben het motief natuurlijk. Deze man was een overloper, hij is op een klassieke manier uitgeruild. Uh, een aantal jaren geleden met uh, uh, andere spionnen uit, uit het Westen. Uh, je ziet hele klassieke scène van John le Carré bijna voor je... uitwisseling van spionnen over de brug, over de spree in Berlijn, zoiets. Uiteindelijk en... is dan de boodschap, luister eventjes, wat er ook gebeurt... wij vergeten je niet, als je onze kuntje flikt, waar je ook zit... waar ter wereld, hoe lang het ook duurt, we krijgen je. Ja, ook, behalve dat ik eigenlijk op dit moment... ik denk dat het ook in het kader is van de verharding, hoor, de Koude Oorlog... die weer herleeft en zo want ze hadden dit veel eerder natuurlijk kunnen doen. Um, en soms denk ik wel eens, het is ook een verkiezingssteunt van Poetin... dat heel Rusland weet natuurlijk van... er wordt nu prachtig sarcastisch gereageerd in Moskou... van Engeland is een gevaarlijk land, er gebeuren gekke dingen. Las ik is wel, wel mooi. Maar hij laat gewoon zien aan het Westen... net zo goed als hij dat doet met troepenverplaatsingen... van ik kan dit laten doen, want je weet... Poetin is een oud KGB, dat is de voormalige geheime dienst van de Sovjet-Unie... Uh, een man die vrij wrakzuchtig is. Dit is een overloper, dus disloyaal aan moedertje Rusland. Uh, en hij laat nu gewoon zijn tanden zien zonder dat iemand er wat tegen kan doen. Ik, en dan is het mooie dat hij dat doet op een manier waarvan je denkt... nou, dit had je anders kunnen doen met, met saai en zenuwgas... en met het polonium sporen achterlaten. En toch gebeurt er nooit iets. Hoe bedoel je, gebeurt er nooit iets? Nou, ik, de daders worden niet gepakt. Integendeel, de daders van de, de moord op Litvinenko die zijn onderscheiden in Rusland en niemand kan er iets tegen doen. En dat weet Poetin heel goed. Ja. Wat voor daders worden er zoal gerekruteerd door uh, een geheime dienst? Z hebben ze daar speciale nou, mannetjes en als... vrouwtjes voor? Ja, als je in Nederland kijkt naar de AIVD. Um, die zou voor. Die heeft in het verleden, toen het nog BVD was, want van de AIVD weet je dat eigenlijk nooit. Maar bij de BVD, die, die recruteerde bijvoorbeeld uh, criminelen... waarvan ze vrij veel wisten... en dan kon je in ruil daarvoor strafvermindering krijgen. Dat ging allemaal achter de schermen. Maar ook als het echt bedenkelijke klussen waren... en er toch enige vrees bij de BVD was voor, nou ja, linkse partijen... het parlement, de media... Uh, dan maakten ze, een, maakten ze een deal met uh, andere buitenlandse inlichtingendiensten. bevriend van de bondgenoot hier, nou, hier in Den Haag, zal ik maar zeggen. Want daar zitten ze. Dus met de CIA of met de Israëlische Mossad. Met de Mossad? En dan zeiden ze. kan, kan jij deze keus nou, de voor ons doen? Ja, want als de. Kijk, kijk de BVD of de AIVD wordt natuurlijk nauwelijks gecontroleerd. maar het, er gebeurt wel iets. Maar je kent die commissie Stiekem. Daarin kan. Uh, kunnen vragen worden gesteld, maar de antwoorden kunnen wij niet weten. Want dat mag niet. Hè? Dus de directeur van de AIVD zal daar zitten, meneer Bertolet. En dan kunnen parlementariërs hem lastige vragen stellen. Maar hij kan of antwoorden, ik kan dit niet beantwoorden... vanwege de staatsveiligheid. En daar moeten ze het mee doen. En als hij wel antwoord geeft... dan mogen de fractievoorzitters die in die commissie zitten... dat niet naar buiten brengen. Dus ja, zo... Maar nogmaals, je hebt natuurlijk ook steeds lastiger media gekregen. Dus dan is het raadzaam, denk ik, om het door nou ja, extern te, zoals dat heet te laten uitvoeren. En, en bij de BVD dat... is dat gebeurd. En wat dat betreft, is de Mossad uh, het neusje van de zan? Ja, want de Mossad heeft de AIVD hard nodig in Den Haag. En de, de, de Mossad zit hier om de hoek bij het, op het Buitenhof, in een eigen gebouwtje. En er is regelmatig contact tussen beiden. En zo helpt de ene hand de ander. Maar zijn ze inderdaad Want, de kijk, beste? Dat, dat weet ik niet op dit moment niet, moet ik zeggen. Maar dat waren ze natuurlijk altijd wel. Je kent alle spectaculaire acties waarbij elke wet wordt overtreden. Uh, soort, dat, een beetje James Bond-achter is dat natuurlijk wel. En het zijn hele coole jongens. Het, zijn, uh, ja, het, zijn, het kunnen best huurmoordenaars zijn. En die HFD, die Nederlandse geheime dienst, is die, uh, als het over dit soort uh, zaken gaat, van belang in de wereld... Ja, de IVD en ja. de BVD zijn al ongeprezen in de. Nou, Je zag het trouwens aan de recente succes. vorige maand of wanneer was dat zo in Moskou, dat hekken. Dat is uiterst, uiterst knap. En ik heb je wel eens verteld dat wij vroeger als jongens thuis ontzettend moesten lachen om alle blunders die mijn vader met de BVD maakte. Maar dat vond hij een prachtige cover eigenlijk. Lach maar om ons. En als je, met, uh, als je alle rapporten leest van oud-KGB-medewerkers uit Den Haag... hier bij de ambassade en ook van de Amerikaanse ambassade... was het alleen maar een chapeau en complimenten voor het werk van de BVD. Ja. Dus dat is echt een hele geroutineerde geheime dienst die we hebben. Ja. Nou lijken die geheime diensten zoals de IVD tegenwoordig... vooral te scoren met digitale vormen eh, van spionage. Hoe belangrijk is het goede oude handwerk nog? Ja... Nou, ik, ik illustreer het altijd aan de hand van de arrestatie van Osama Bin Laden. Waar drones overheen vlogen, satellieten, GPS-tracking hacking. Ik weet allemaal niet wat er gebeurt. Osama Bin Laden is geplakt door een tipgever. Die gewoon het huis in de gaten hield. Want het verdacht vond dat er zoveel mensen waren. Dat er zoveel proviant moest worden bezorgd. Dus daar zie je aan dat het klassieke, nou, we zien het handwerk. Nou ja, bijna gleufgoede, onzichtbare inkt of zo. of in een gaatje in een krant. Dat is ontzettend belangrijk nog. Absoluut. Dat. Dat gebeurt nog. Dat, dat is geen valse romantiek, natuurlijk gebeurt dat. En uh, nogmaals, als je kijk bijvoorbeeld de, wat de IVD met grote moeite en ook de militaire inlichtingendienst heeft, laten we zeggen uh, de jihadisten of de, de recrutering daarvan hier in Nederland. Je komt echt niet met uh, hacking of tracking of zo erachter wie dat zijn. Je kunt ook heel moeilijk uh, infiltreren in die. Want, je komt er maar ook aan zijn koffiehuizen niet binnen. Dat was voorheen ook zo met de geradicaliseerde jonge molukkers. De blunder van de BVD eigenlijk. Ze zijn er nooit, nooit achter gekomen dat die groepen bestonden en de, nou ja, de gijzelingen en de treinkapingen zo hebben beraamd. Dat kan je alleen maar. Achter die jongens zijn ook niet dom, die doen dat niet met telefoons. Net als topcriminelen, die werken niet met mobiele telefoons, dat doen ze anders. En Osama Bin Laden deed het met briefjes per kameel. en dat is ook het oude handwerk. Dankjewel, Thomas Ros, misdaadschrijver, gaf ons een uh, kijkje in de keuken... van verschillende geheime inlichtingendiensten... naar aanleiding van de vergiftiging van de Russische spion Sergei Skripal... en zijn dochter. Ze zijn uh, nog in leven, begrijp ik, hè, Thomas? Ja, ja. ja ze zijn nog in leven. Dank je wel. Graag gedaan, hoor. Nee, nieuwsgierigheid en verwondering zijn de drijfveren voor bioloog Sarah van Duin. In haar tweede boek, Natuurlijk Biologie, stort vandaan een emmer aan antwoorden op de meest uiteenlopende vragen over de lezer uit. Van plassen terwijl je dorst hebt tot pitloze druiven en van nutteloze dieren tot buikvet. Goedemorgen, Sarah vandaan. Goedemorgen. Uh, wat wilde je aan de mensheid uitleggen? Ik wil vooral dat mensen weer gaan nadenken over wat de natuur ons allemaal brengt. Hmm. En als je meer informatie hebt, dan hoop ik dat je daar ook weer meer met respect om. Mee omgaat. En moeten we dan weten of een haai verlegen is, want dat staat uh, ongeveer op de voorpagina? Ja, dat was een van de dingen die, de, die een van de kinderen gevraagd had, en dat vond ik wel echt een hele mooie vraag. Want ja. op het moment dat uiteindelijk als je uh, menselijke kenmerken aan dieren geeft, dan ga je er ook weer op een andere manier naar kijken, denk ik. Ja, en het, antwoord het antwoord is we weten het niet. Ja, we weten het niet, maar ze hebben wel onderzoek gedaan naar uh, bijvoorbeeld de stoerheid van, van, uh, van haaien, en ze weten wel dat de ene haai dapperder is dan de andere haai. Dus dan kan een haai ook prima verlegen zijn, lijkt mij. Ja. Uh, je zei vragen van kinderen. Had je een oproep gedaan aan kinderen om vragen te stellen? Of nee, je ik, dat dan? ik gaf vorig jaar les in groep 8. Dus oh, bij alle kinderen heb ik een vraag gesteld. En, uh, uh, en sommige ouders die geven dan een vraag door uh, van hun kind. Ja. Maar er zitten ook heel veel vragen voor volwassenen bij. Ja, maar zijn het dan ook vragen waarvan je denkt... Goh, verrek, ja, dat had ik eigenlijk zelf niet bedacht. Ja, nou, ik vond bijvoorbeeld de vraag... Uh, uh, hoe weet paracetamol waar je pijn hebt? vond ik een hele mooie vraag. Ja. Daar denken heel veel mensen over na, maar niemand durft die vraag te stellen. Nee, Mijn maar maar kind stelt het wel. Kan jij hem beantwoorden? Ja, het is, het is niet dat ze dan op de juiste plek gaan zitten... maar hij sluit eigenlijk gewoon de communicatie met je hoofd af. Dus je voelt niet meer. Nee. Het helpt gewoon tegen alles. Ja. En daarom maakt het dus ook niet uit of je hoofdpijn hebt, menstruatiepijn, spierpijn of wat voor pijn dan ook. Ja, ideaal. Zo'n paracetamolletje. Ja. ja maar, toch? Ja. ja nou, Jeroen zit hier ja, ook met te knikken. Het, uh, een lolletje. Maar ja. ik, ik dacht altijd dat het niet zo kwaad kon. Ik begreep ook uit jouw boek dat het toch niet zo goed is om het te vaak te doen. Nee, maar dat is natuurlijk met heel veel dingen. Op het moment dat je, de, je lichaam geeft niet voor niks aan dat je pijn hebt. En op het moment dat je dat elke keer onderdrukt, dan ga je op een gegeven moment gaat je lichaam toch zeggen van ja, je kan het wel onderdrukken, maar er gaat toch iets gebeuren. Ja. Maar jij bent bioloog uit, uit, uit verwondering. Nee, ik ben verwonderd geworden doordat ik bioloog was oh. <laughs> en doordat ik met heel veel kinderen werk. Want daardoor ga je ook als je meer gaat kijken, dan ga je ook weer meer vragen stellen. Maar waarom ben je dan in eerste instantie bioloog geworden? Ja, eh, omdat ik eh, ik vond genetica en de hersenen vond ik echt heel fascinerend. En dat vond ik. Eh, daarom ben ik ook uiteindelijk dat onderzoek gaan doen in Alzheimer. Um, maar dat is je promotieonderzoek. Ja, Dat is ja. promotieonderzoek. Dus daar ben ik toen. Ik had toen neuroscience gestudeerd en toen ben ik daarin doorgerold. Maar je nieuwsgierigheid wordt, net als op school, wordt het ook uh, tijdens onderzoek wordt het enorm gedempt, omdat het eigenlijk niet meer gaat om nieuwsgierig zijn en antwoorden vinden, maar om geld. Dus toch, dat viel tegen? Hè? Ja. Dus toen ben ik de paal gaan doen en daar is iedereen weer nieuwsgierig. Dus dat vind ik heel leuk. Het de... is wel heel goed dat, dat uh, ellendig biologieonderwijs wat vroeger op de middelbare school gegeven werd. Dat je namelijk gewoon de helft van de tijd bezig was... met het determineren van bloemen. Ja. Waar ik echt nooit één keer in al die jaren... nooit één keer de goede bloem heb geraden. Dat, dat, daar word je gek van, van zo'n vak. Ja. Dan denk je, daar wil ik in ieder geval niets mee te maken hebben. Nee. Is dat bij jou ook zo gebeurd? Nee, ik had echt een hele leuke docent en ik vond uh, bij ons was heel veel genetica en ik vond dat puzzelen vond ik gewoon heel erg tof om te kijken van uh, op het moment dat uh, de ouders die en diegene hebben, wat gebeurt er dan met het kind? Daar hou ik heel erg van. Ja, ja. En, uh, um, en daardoor vond ik biologie al leuk en uh, mijn ouders zijn heel erg op de natuur gericht, dus ik was sowieso wel meer mee bezig. Vertel ons over de naakslak. De naakslak is, uh, is, is eigenlijk een grote spier die voornamelijk uit vocht bestaat. En uh, uh, daardoor is hij heel erg kwetsbaar. Maar is hij ook wel weer heel erg uh, belangrijk. Omdat hij altijd afval opruimt. Dus nee. op het moment dat hij in je tuin zit. Maakt hij hem ook wel weer schoon. Maar je stapt er zo snel op. Ja, dat heb ik ook een keertje gehad. En dat is een beetje sneu voor, naak, voor de naakslak. Ja, dan is hij wel geweest, toch? Hè? Ja, dan is hij wel. En daarom komt hij ook vandaag naar buiten. Nee, nou, dat is natuurlijk niet de reden, maar hij komt vandaag naar buiten als het regent. Dus de meeste tijd van de stap je daar eigenlijk niet op. Nou ja, het is een kwetsbaar dier. Tenminste, het lijkt ja. een heel kwetsbaar dier. Maar toch is hij onuitroeibaar, volgens mij. Hij komt ja. altijd weer terug. Ja, dat is het voordeel van dieren die, um, die kwetsbaar zijn. Die planten zich gewoon enorm voort. Dus die zetten gewoon dan 100 of 200 nakomelingen per jaar op de wereld. En dan hopen ze dat er één of twee overleven. Ja. Uh, er zijn dus vragen van kinderen, er zitten ja. ook vragen van, van ouderen bij. Is, is, is het gewoon willekeurig? Roept u maar? Of zit er echt een lijn in, in die vragen? Ik, die heb nee. ik namelijk niet, niet kunnen ontdekken, maar het ligt misschien naar mij. Nee, nee, nee. Het is echt roept u maar. Om, maar dat is ook omdat gewoon biologie echt een enorm breed vak is. Ja. En, en dat vind ik wel leuk. Want daardoor, bijvoorbeeld, paracetamol komt ook gewoon uit de natuur. En op het moment dat we niet goed met de natuur omgaan, heb je straks ook geen paracetamol meer. Maar de paracetamol is toch een synthetisch uh, goedje. Ja, maar het is wel uiteindelijk ontdekt uit de natuur. En ook synthetische goedjes worden dan nog steeds wel gemaakt door stoffen die ook uit de natuur komen. Ja, van welke stof wordt dat dan gemaakt? Dat weet ik dan nee, niet. Nee, dat weet ik ook niet. <laughs> <laughs> daar, ja. daar, daar, ver, Vervolgen. Uh. Ja. ja, maar plastic bijvoorbeeld is ook een synthetisch stofje, maar dat komt, wordt ook weer van olie gemaakt. Ja. Waarom hebben we nagels? Daar staat er dus ook in. Ja, Ter bescherming van je vingers. Heel logisch eigenlijk. Ja. Ja. ja, toen vroeg ik me af: is het dan bijvoorbeeld slecht om een nagellak op te doen? Of maakt dat niet uit omdat het toch doodmateriaal is? Ja, in principe maakt dat niet uit. Nee, ja, ja. Nee. Dat is wel zo dat je, dus, je leest zo'n stuk, het zo zijn ja. vrij kort stukjes. en dan denk je: ja, maar hoe zit het daar dan mee? Ja. Dan, uh, is het doodmateriaal? Ja, het is haar toch? Ja, het uiteinde is sowieso doodmateriaal. Hier aan het begin zeg maar, daar uh -huh. voel je het nog wel. Ja. En daar, het, daar groeit het en daarom groeit je nagel ook zo dus niet ja. helemaal dood. nee, het begin is niet dood. wat wat zijn nou uh, dingen waarvan je zelf dacht die je hebt die paracetamol genoemd, ja. maar van van jezelf dacht eigenlijk nooit over nagedacht en wat verbazingwekkend. ja, ik heb bijvoorbeeld veel meer over planten geleerd. dus dat je uh, wat ik zo bijzonder vind aan planten is dat ze uh, ze hebben natuurlijk heel veel verschillende blaadjes. En dat zijn alle, alle, eigenlijk allemaal organen van ze. Dus het is niet zo dat, bij, net als bij ons, als één long uitvalt... dan heb je echt wel een probleem. en Als er twee uitvallen, dan ben je eigenlijk gewoon bijna dood. Maar bij planten kunnen ze... Um, als één blad afvalt, maakt het niet zo heel veel uit. Maar wat ze ook kunnen doen, is als er aan, een, aan één blad een insect zit... dan kunnen ze dat specifieke blad kunnen ze giftig maken. Sommige planten dan, niet allemaal natuurlijk. Maar ze kunnen dus heel gericht sturen. En dat vind ik eigenlijk echt wel heel bijzonder aan planten. Ja, daar ben je er anders over na gaan denken? ja. Absoluut. Dat het eigenlijk veel zelfstandiger organismen zijn. Ja, ja, en denkend, ik... nou ja, bijna, ja, ja. niet echt, maar ja, misschien ook wel. Ja, want uiteindelijk is denken is dat je reageert op iets. En dat doen ze dan weer wel. En dat had je niet verwacht? Nee. Dus die mensen die, die bomen huggen, die zijn zo gek nog niet? Of is dat een te grote stap? Dat is denkend een te grote stap. <lacht> nou, dat, maar je, van, begrijpt hem, denk... je begrijpt hem wel. Ik denk dat dat heel veel rust geeft. Ja, ja. wie niet? Aan die boom, toch ja, ja. Nou, misschien ook weer wel. Liefde oh, ja, altijd nee, dus rust. Nee maar, als, nee, maar als dat echt een uh, heel levend, bijna denkend organisme ja. is, een boom, ja. dan, dan, dan is het niet zo'n heel raar idee dat je daar dan een soort verhouding mee kan krijgen. Je hebt nee. toch ook mensen die allerlei theorieën hebben over uh, het verzorgen van planten. Ja. En of, of er tegen praten en zo. Nou ja, of, ja. of aandacht daar een rol bij speelt. Ja. Hoe denk jij daar dan over? Ja, ik, ik ben van mening dat alles wat je liefde geeft en aandacht geeft... dat dat per definitie sowieso geen kwaad kan. En dat, dat, dat nee, het ook kan wel geen werkt. Kwaad. Maar zou, het, zou een, een plant die aandacht krijgt... beter doen dan een plant die geen aandacht krijgt? Die alleen maar water krijgt? Nou ja. Ja. Ik weet het niet. Maar dat zou zijn wel kunt, die leuke dingen. Ik sluit het absoluut niet uit. En ik vind het ook wel interessant om dat soort dingen dan te gaan onderzoeken. Ja. Om dan in, in een klas bijvoorbeeld uh, 15 planten neer te zetten. En tegen 15 te praten en te aaien. En de andere 15 ja. niet. Maar die worden ja. vooral gescholden. Dat is misschien weer net ver van nou, de Ja, kan ja, dan ook. Kan je, dan kan je drie groepen maken. Ja, toch? Ja, nee, maar maar, de, maar dat, dat voorbeeld wat je gaf van zo'n plant die je ja. heel, heel gericht gif kan sturen naar een blaadje. omdat daar een insect op zit. Ja. Dat, is toch, dat is wel heel aansprekend in ieder ja. geval. Ja. En ze zijn ook heel sociaal. Dat vond ik ook mooi. Ik had ergens een boek gelezen dat ze. als je tien van één soort in een, in een potje zet, geven ze elkaar de ruimte. En als je tien van verschillende soorten in een potje zet, dan gooien ze elkaar er allemaal uit. En dan overleeft de sterkste: die planten? Ja. ja vond ik wel mooi. Ja, nou dat is, dat is interessant. Uh, uh, wat ik ook een leuke vraag vond was, is smaak genetisch bepaald? Ja, ja dat was een vraag van mijn moeder, want mijn broer die, is heel, die kan heel slecht tegen munt. En dat is dan een bepaald gen wat je, uh, wat je hebt, waardoor je de ene smaak wel, uh, wel prettig vindt en de andere smaak niet. Het is deel genetisch en deel niet, want op het moment dat je ouders bijvoorbeeld uh, broccoli heel vies vinden, dan is de kans groot dat je daar niet mee opgegroeid bent en dan Vind je dat waarschijnlijk ook minder lekker? Nou ja, is, het is gewenning en genetisch. Bijvoorbeeld in, in China of in Azië, waar weinig kaas wordt gegeten, of weinig ja. zuivel, wordt er gezegd: ja, daar kunnen ze niet tegen. Ja. Hè? Maar het is misschien ook dat ze er niet mee opgegroeid zijn. Dus Aziaten die naar Nederland gaan, die raken misschien weer gewend aan kaas. Ja, maar dat is niet alleen de smaak, dat is ook de verwerking in je darmen. Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld naar koriander kijkt, dan is de een proeft het echt als een, als een kruid en de ander heeft, heeft het gevoel dat die zeep zit. En dat is wel weer genetisch. Ik heb nou nog nooit iemand ontmoet die dat als zeep. Nee, heeft ervaren. Oh, die het echt heel vies heel vinden ja? ja, ja. En daar kan je niks bij voorstellen, omdat je het zelf niet. En dat is genetisch. Ja, ja dat is echt een gen. Wat je... En dat is hetzelfde met het ruiken van de stank van aspergeplas. Dat is ook genetisch. Sommige mensen ruiken dat ook niet. Of hebben het ook niet. Die hebben het niet. Nee. Oh nee, die filteren het uit. Ja. Wat grappig. Ja hè? Ja. ja. Zee, je, hebt, je bent nog bezig geweest of ben nog bezig of met een Alzheimer-onderzoek, promotieonderzoek, hè? Ja, ja, dat ben ik. dat nou, onderzoek is af, alleen het promotiedeel deel maar dus dat het allemaal langs de commissie moet en het officiële deel. En het, deel het schrijven was. en ja. het eindeloos herzien. En ja, daar ben ik bijna keer. mee klaar. Ja, en word je er al gek van? Uh, uh, al heel lang. Oh, goed ja, zo. Ik ben er ondertussen tien jaar mee bezig. Ik denk dat ik al negen jaar er gek van word. Ja, <laughs> ja. maar de, de wetenschappen slepen je erdoor of is het op pure conditie? Het is op pure conditie. Het is gewoon. Het, op zich is het onderzoek naar wel heel interessant. En het fenomeen dat onderzoek, onderzoek doen. Ik, ik doe onderzoek naar of je um, Alzheimer uh, eerder in de hersenen kan zien. Dus of je uh, door middel van oh, als je naar metabolieten kijkt, zijn afvalstoffen, of je dan bijvoorbeeld kan tien jaar voordat iemand Alzheimer kan krijgen, of je dan ook kan zien dat hij het gaat krijgen. De, dat zou natuurlijk de, ideaal zijn. De, de, de, er zijn het heel veel uh, sectoren. Zijn er precies naar dat deel zijn er onderzoeken. Ja. Als, het, als dat voorspeld kan worden, ja. dan heb je een hele belangrijke stap gezet. Ja. Ben je verder daarmee? Nee, en dat is ook wel voor een deel omdat ik een groot deel van het onderzoek op muizen heb gedaan. En je kan gewoon niet één op één van muizen naar mensen gaan. En dus dan moet je echt miljoenen mensen gaan scannen vanaf dat ze twintig zijn of zo en gaan volgen. En dat is gewoon een enorme onderzoek. En hebben muizen ook Alzheimer? Ja, ja die, daar kan je ook in genen aan Wat weten zetten. ze dan niet meer wat een poes is? Ja, dat zou kunnen. Maar ze testen het door ze in een zwembadje te gooien... waar dan een plateautje in zit. En dan uh, uh, laten ze ze naar het plateautje toe zwemmen. Dat doen ze dan meerdere malen. En als ze steeds sneller naar het plateau gaan zwemmen... Dan, uh, uh, dan hebben ze geen Alzheimer. En als ze elke keer weer even lang of langer erover doen... dan hebben ze wel Alzheimer. Goed. Wij gaan even naar de, iets, iets anders. Maar de, de, de, je hebt het boek voor je neus liggen. Ja. Uh, de boekenweek is er namelijk uh, natuurlijk gisteren begonnen... bij de uh, boekenbal. Als NPO Radio 1 hebben we deze week een soort eigen boekenweekgeschenk. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld ook uit mijn boekenkast een, uh, een, een boek gehaald. Uh, ik heb een... Uh, Hoofdstuk gelezen uit De Ruiter van Jan van Mersbergen. Die uh, dus een hele verhaal vanuit een paars beziet. Ja, Jeroen knikt ja, goede uh, goedkeurend. Keuze. Ja. En uh, goed, dat is dus te beluisteren op die, op die podcast. En het, wat ik ook nog leuk vond was dat het speelt in het land van Heus en Altenaar, waar ik zelf ben uh, opgegroeid. Waar uh, trouwens Marieke Reineveld ook, uh, ook vandaan komt. Maar goed, die kunt u dus allemaal beluisteren, die podcast. Uh, De Verhalen heette die. Elke dag wordt er eentje klaargezet. NPO Radio 1. .nl schuine podcast en uh, we vragen ook aan onze gasten of ze dat willen doen. Sarah, wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb de verborgen geschiedenis meegenomen van Donna Tart. Ja. En daar beschrijven ze helemaal in het begin uh, op een hele mooie maar korte manier uh, waar ze het lijk gedumpt hebben en hoe die zich dat herinnert. Dus het is wel een heel kort stukje, maar ja, uh, ja. prima. Um, nadat we in het kreupelhuid Houd hebben staan fluisteren, een laatste blik op het lijk... en een laatste blik om ons heen. Geen gevallen sleutels, verloren bril, iedereen heeft alles. En in pas door het bos wegliepen keek ik nog één keer om... door de jonge bomen die terugveerden en het pad achter me dichtte. Hoewel ik me de weg terug en de eerste losse sneeuwvlokken... die tussen de dennen dwarrelen nog herinner... me nog herinner hoe we ons opgelucht de auto inpersten... en wegreden als gezin op vakantie... raak ik dat beeld van een het ravijn dat groen en zwart... door de jonge bomen heen schemert, nooit kwijt. Je ziet het echt voor hè? en dat ja. vind je heel mooi. Ja, nee, het is mooi. Uit, uh, uit de Donna Tart, ja. de verborgen geschiedenis. <laughs> uh, en we hebben luisteraars trouwens ook gevraagd... om hun eigen favoriete literaire natuuromschrijvingen uh, te in te sturen. En dat kunt u allemaal uh, nalezen via onze website. NPO Radio 1.nl Dank je wel, van Duin. bioloog dus en lerares. En uh, uh, worstelend uh, promovenda. Ja. <laughs> Wie weet, ik hoop dat het er nog eens van komt. Absoluut. Dan, dan mag je terug. Okay. Uh, en uh, het boek dat zij heeft geschreven heet... Natuurlijk Biologie. Van verlegen haaien tot pitloze druiven. En het is een uitgave van Q. Well,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 the hardest thing, well the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may Knows where? I guess I don't know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come. Best bijzonder als je bij de eerste noten van de gitaar echt hoort wie hem speelt dit was tom petty vorig jaar nog een briljant concert gegeven en nu gewoon hartstikke dood tom petty en de heartbreakers waren dit learning to fly goedemorgen jeroen Barstlos. goedemorgen uh, ja ik heb hier het boekenweek geschenk op me van uh, griet op de beek de vlaamse schrijfster uh, de bestseller schrijfster het boekje heet gezien de feiten uh, Kijk, zo'n zo boekenweek, dat, dat is een meesterproef. Je krijgt een krankzinnig uh, uh, gering aantal pagina's op. En dan moet je je hele hebben aan jou. Moet je erin stoppen. Dat is een zware taak. Je staat onder enorm veel druk. Want dit is jouw toegang tot het massapubliek. Je hoopt natuurlijk altijd als schrijver... dat je die, al die zieltjes voor je kunt winnen... en dat ze al je andere boeken gaan lezen. Ja, ze heeft toch al een massapubliek? Ja, ze heeft een... Nou ja, dat wordt ook mijn punt een beetje. Uh, dus vaak zie je dat schrijvers door hun knieën gaan. Omdat ze denken... Oh, kom tot mij, lezers. Nou, in dit geval is Giet op de Beek helemaal zichzelf gebleven. Ze is niet door de knieën gegaan, want dat was... Al. Uh, het is een uh, vertelling. Uh, ik vertelde net al iets over het verhaal over een oudere vrouw die een tweede leven krijgt en ja. die naar Afrika gaat, waar ze een hele sympathieke uh, amateur. Uh, Psycholoog, zeg maar ontdekt. Een 65-jarige zwarte man die goed kan luisteren, maar ook een, een soort hunk bij wie ze achter op de, de motor kan zitten. En dan zit die 65-jarige achter. Er is kortom ook nog een zweem van erotiek, als je het zo wilt zien. Uh, en onderwijl heb je dan zo'n wat, wat halstarrige dochter die het allemaal maar niks vindt en die blijft onvruchtbaar, want de IVF staat niet aan. Ja. Kortom, je krijgt op iedere pagina, word je wel vergast op uh, fysiologisch gedoe. Op ziektes of op uh, wc-bezoek dat ofwel het snel gaat, ofwel helemaal niet lukt. Uh, en daar wordt enorm bij stilgestaan. Het nou is ja, Reven deed het ook. Ja, maar bij Reven was het zo dat je uh, dat hij kunstig schreef. En kijk, als jij zo uh, vlak en alles verklarend schrijft als Schiet op de Beek, dan is er ook niet zoveel uh, mysterie meer. Je hebt ook niet zoveel zin meer om dat allemaal te lezen. Vind je Leef... dat ook bij de rest van de werk? Uh, nee, niet helemaal. Uh, ze is heel goed begonnen met het leven van een single. De, uh, en dat, dat was een heel goed boek. En daar zat ook humor in. Dat betek humor betekent meestal afstand. Dat had ze. Maar daarna heeft ze ontdekt. Ik denk ook dat ze te snel de boek gepubliceerd heeft, dat je heel veel lezers kunt bereiken via emoties. Emoties zijn een vehikel. En ja, als je dan ook nog combineert met heel dicht bij de mens, bij de fysiologie blijven. Uh, met veel uh, leed. En uh, ja, dan, dan, dan raak je ze wel. Maar uh, wie je raakt, en dat is interessant, vind ik, dat is mijn idee. Uh, ik heb het idee dat zij dezelfde groep, uh, vooral lezeressen, raakt, die ook zo dol zijn op Fifty Shades of Grey. Uh, uh, dat is een soort lectuur. Waarover de uitgever, de Nederlandse uitgever van dat boek. Gezegd heeft van ja, dat zijn de mensen die gewoonlijk niet lezen. Stegen dus, nog, die heeft volgens mij de, de, de hele tent daarover in gehouden. Ja, nou, maar dat is ook haar waarde van Giet op de Beek. Kijk, je kan dit boekje niet anders zien dan als een dankjewel van de boekhandel. We leven in een bestsellercultuur. Ik heb net met die cijfers gestrooid uh, bij de aankondiging van 10. Uh, dus een paar mensen zorgen maar dat al die boekhandels waar ze zo'n nobel werk doen, overeind blijven. En daar zijn ze natuurlijk ontzettend blij. En terecht, met zo iemand als Giet op de Beek. Die naar een boekhandel krijgt. en Maar ja, het is mijn taak om te zeggen... is het uh, literair interessant? Nou, nee. Als je goed schrijft, dan kun je met een half woord... kun je vijf zinnen uitdrukken. En dan kun je het ook op zo'n manier doen dat je altijd bijblijft. En dat je dan stijl achterover slaat, dat je denkt, dat zou ik zelf nooit kunnen. En de fantasie prikkelt. Ja, en dan heb je nog een visie op de wereld. Dan heb je kortom allemaal andere dingen die ze niet in huis heeft. Maar goed... Um, ik vind uh, ten laatste over dit boek, uh, er is een soort kloof in de Nederlands literatuur. Uh, mensen voelen zich, dat blijkt ook uit ander onderzoek, uh, niet helemaal vertegenwoordigd in het maatschappelijk debat. Een groot deel van Nederland voelt zich niet vertegenwoordigd door de mensen die ze bij Jinek aan tafel zien. Uh, als je nou kijkt naar die bestsellers, dan zie je dat de mensen uh, allemaal... Afduiken op dingen die ze uit hun omgeving wel kennen. Dan gaat het niet over genderneutrale toiletten. Maar het gaat bijvoorbeeld wel over het leven van een bejaarde, Hendrik Groen. Of het gaat over vrouwen die veel leed uh, achter de rug hebben. Of uh, bij wie de man eerder doodgaat. Mag allemaal. Maar wat ik mooi zou vinden is als je zo'n schrijver hebt, als Tommy Wieringa, die beide werelden werd verenigen. Die met zijn enorme literaire statuur en met zijn enorme overwaarde gewoon. Die schrijft over een stijl morose saxers. Nou, dat is prachtig. Dus mijn voorstel zou zijn... Ik hoop dat de Volgend mensen jaar, van de en luisteren... Nou, die heeft het al gedaan, hè. Oh, ja, ja. Maar, maar mijn voorstel zou zijn, nee, is jammer. Maar ik heb een ander alternatief. Laat Alex Bogers dat nou doen. Alex Bogers weet ook... Dat is ook een favoriet van de boekhandel. Die heeft ook mensen aan het lezen gekregen. Maar die heeft wel een hele mooie stijl. Die heeft wel een jazzy-stijl. Ja, jij zit van nee te knikken. Smaken kunnen verschillen. Ik weet het niet. Maar mijn pleidooi blijft staan. Oké. Okay. Als ik even mag. Goed, dan nu naar het ik hou het heel kort over Jan Terlouw. Ja, moet ik heb... je ook kort doen, want we beginnen ja. nu al klem te zitten. Nee. Ik, heb, um, ik heb eindelijk begrepen waarom ik op mijn achttiende eenmaal op hem gestemd heb. Oh ja? Uh, ja? ik beken het maar. Maar goed, hij is nog helemaal dezelfde gebleven. Het gaat allemaal over natuur en dat natuur heel belangrijk is en dat dat eigenlijk de grootste ramp is uh, als we niet op onze natuur letten. Maar het is wel heel erg leuk geschreven. Hij komt met allemaal dieren en biologie aan. Na nou, kortom, ik zal er dan kort over zijn. Uh, maar wel leuk dus. Ja, ja. Het, het is een soort goed om te lezen. Okay. En je, wat kun je van een 85-jarige verwachten? Nou kijk, je hebt andere 85-jarigen bij wie het altijd gaat vlammen, als Frits Bolkenstein. Oh, nou, ik weet niet of je 85 is, maar de oudere, oudere politici. Bij Jan Terlouw, dat is niet iemand voor de controversie, want wie is er nou tegen natuur, met duurzaamheid helemaal. Maar goed, het is aangenaam. Henriette van Eyck, door Aukje Holtrop, een biografie. Uh, zij heeft het leven van deze vergeten bestsellerschrijfster, uh, van wie ik ook nog nooit een boek gelezen eigenlijk heeft ze uh, weer tot leven gebracht door te laten zien hoe ze eigenlijk min of meer de dupe werd van vier mannen in haar leven haar vader die uh, ging failliet. En die nam de benen. Die verdween uit het leven. Met uh, zijn schoonmoeder. Uh, uh, wat zeg je? Hij ging met zijn schoonmoeder. Ja, al, tot, ja, nou, had, ja, ik, ik dorst het dan maar. Blij dat ik nog een beetje aanvulling mag krijgen. <laughs> ja, ik zit al te jagen vanwege nee, die tijd. Nee. Nee, nee, maar ja, dat, ik ben dacht... Ik zijn voor dit soort. Peter. Ja. Details, hè? Ja, nee, ja. Maar luister, kijk, schoonmoeder, dat, het karikatuur van uw schoonmoeder is een vreselijke vrouw. En hij, hij gaat er met zijn schoonmoeder ja. ja, Dat vond ik zo fantastisch. Ja, maar dat zou je maar moeten verwerken. Vervolgens had ja, nee, ze die, precies, die, die als broer. Ja, Zo'n zo hoogbegraafde broer die uh, travestiet was. En die ook jammerlijk eindigde. Dan had ze een man. En de man was een onverschrokken uh, verzetsheld, Een geweldige vent. Maar ja, die kwam gebroken uit een concentratiekamp. Daarna, ten laatste. Dat is wel iets dat we... Dan gaat het over Simon Vester. ten laatste. Dat was eigenlijk de, de grote liefde aan het eind van de... Nou, eind van de latere leeftijd. En uh, bij Hazeuk kwam je dat al tegen. Dan moet ik er wel bij zeggen hoor. Alleen... Uh, ik vind het wel mooi om het in dit verband te lezen. Het verband van het leven van Henriette van Eyck. Uh, nou, um, Vestijk, die, uh, ja, die was ook Hotel de Botelopper. Zij zat in het Amsterdamse milieu. Ze schreef wat van die lichte boeken allemaal. Maar ja, Vestijk had een soort huishoudster. En die Amst... simuleerde Vosteren. een zelfmoordpoging. En die maakte drama. En uiteindelijk ging hij toch niet naar Amsterdam. En dumpt hij er een beetje onaangenaam. Mm. Nou ja, en helemaal aan het eind van het leven moest ze ook nog een soort autobiografie schrijven. En daar liet ze eigenlijk alle drama min of meer weg. En zeker seks. Dus ja, ik vind het wel een erg leuk leven, omdat je ook ziet hoe zij, want dat is eigenlijk de strekking van het boek, zij kon voortgaan juist met die lichte, humoristische boeken, door misschien die ellende weg te drukken. Want het was denk ik een beetje te veel voor een mensenleven. Ja. Nou ja, die, die vestijk, die komt er nou niet bepaald zo glorieus uit te voorschijn. Hè? Nee. heel Ja, maar wat een geweldige schrijver. En dat zie je toch <laughs> ook Ah, die brieven die geciteerd worden. Ja, dat mag, ja, hè? Ja, natuurlijk. Nou, nou, kan... Ik vind het heel leuk dat uh, Aukje Holtrop... en ook die, die titel van het boek, Vrouw tussen vier ja, mannen, ja, dat natuurlijk regelrecht verwijst naar het boek ja, van Ja, het kind tussen vier vrouwen ja, van Vestij. Ja, ja. Nee, maar zeker dus niet alleen uit het oogpunt van de Vestijkkunde... waarom ik het boek gelezen heb... maar ik heb ook wel weer uh, kennis gekregen van een leven... waar ik niets van wist. En dacht je, ik heb zin om die uh, kleine parade uh, te lezen? Nee, Wat, nee. Ik... ik heb wel zin gekregen om de brievenroman van haar met Vestijck ah, okay. te herlezen okay. en dat speelt in het Rijksmuseum en dat is ook voor Vestijck doen heel licht. Want als Hoezo je voor die... speelt dat in het Rijksmuseum? Ja, een nacht in het Rijksmuseum, en daar is gedonder. Het is een beetje te vergelijken met uh, je hebt zo'n film Night on the Museum volgens mij. Ja. Dus ja, veel meer is het niet, maar het is wel Vestijk. Hè? Dus goed. Ja, Vestijck ben... is weggezaakt hoor. de Ja, mensen. dat zeggen ze. Nou, we oh, gaan weer terugkomen. Ooit ik... komt er een comeback ja, van Ja, dat Vestijk. hoop ik dat je ja. mee mag maken. Ja. Nou, Max van de Max van der stoel, dat is is Een boek geschreven door de Joop Ten Elbiergrave aan het um, De Stille Diplomaat heet het boek. Um de man was onberispelijk. Hij was onkreukbaar. Hij uh, was ook verschrikkelijk en ja, aardig. Hij ja, had ja. altijd tijd voor je. Ja, dat was hij ook. Dat wist ja. ik niet. Maar ja, het, het, je leest het met rode oortjes... omdat je denkt, zulke mensen bestaan werkelijk niet meer. Uh, in alles en zijn carrière was voorbeeldig. Zelfs toen hij eigenlijk al klaar was met zijn carrière... heeft hij ook nog de, de kwestie Zorrageta. Hij heeft schoonpapa Zorrageta van het huwelijk weg weten te krijgen. Ja. En hij is daarvoor... ...beloond door Willem-Alexander en Maxima met een peper- en zoutstelletje. Ik, het cadeau begrijp ik niet helemaal. Maar Beatrix, dat briefje is opgenomen, heeft ook een heel leuk dankbriefje geschreven daarover. Dus daar heeft hij ook achter de schermen weer goed werk gedaan. Ja, de man is dus zo fatsoenlijk, en zo netjes, en zo goed geweest in zijn werk, dat je dan als biograaf een probleem hebt. Want dan kom je op het terrein van, de, van het heilige leven, ja. van de hagiografie. Nou, dat heeft Anne Dartje toch wel goed weten om zeilen. Door ze is hem zo dicht op zijn huid gaan zitten. Uh, ze is zo op hem. Nou ja, uh, uh, en ze heeft met zoveel mensen gesproken, dat je ook een wat andere kant ziet. Van, je ziet de achterkant, zeg maar, van dat fatsoen en die onberispelijkheid. Want ja, het is vloeken in de kerk van zijn discipelen als Frans Timmermans. Maar de man was een saaie Piet, werkelijk. En uh, hij was volledig gespend van charisma. Dat komt er ook uit. Zijn vrouw die nam de benen na twintig jaar huwelijk, want hij hey, ja, had geen zin in feestjes. Die was volkomen uh, getrouwd met zijn werk. Daarna leefde hij alleen. En hij was ook heel gelukkig als hij wat Hij was ook enorm zuinig. Dan zat hij zijn toppertjes te verwarmen. Er was kortom weinig levensgenot bij. Uh, zijn methode vond ik interessant. Hoe kreeg hij dat allemaal voor elkaar? Uh, ja, hij hij hij bleef gewoon op mensen inpraten, inlullen. Dus omgevendelijk heeft hij een conflict tussen de Esten en de Letten en Boris Yeltsin heeft hij ja weet, te niet weten te doen. Door Eindeloos te praten over berkenbomen. Nou, dat vraagt wat, hè? Uren over berkenbomen praten. Ja. Nou ja, ik heb erg genoten om één anekdote. Er zijn meer anekdotes, maar één vond ik zo typerend. Uh, ja, die van de Stoel was ook een held in Griekenland. Want na het kolonelsregime Zeker. had hij zich daar in. Nee, nou, je weet dat. Je bent er allemaal, je hebt daar verslag over gedaan vroeger. Uh, heeft hij zich daar enorm voor ingezet? En ja, hij was daar een volksheld. Maar goed, hij lag daar op een hotelkamer. En uh, nou ja, hoe eet je efficiënt, hoe ontbijt je efficiënt... als je ontbijt op bed laat brengen? Dat deed Van der Stoel. Uh, en je kunt je voorstellen, deze man in waarschijnlijk een gesteven pyjama... die deed de deur open en daar komt zo'n kamermeisje binnen... met het ontbijt op een dienblad. En die valt hem werkelijk gepassioneerd om zijn hals. Dus die strammen Van der Stoel stond zo... omdat hij zo bedankt moest worden daardoor. En dat vond ik wel een mooi beeld om mee te besluiten. Hoe zou ze dat nou weten? Nou, ze kende hem allemaal. Het was nee, maar ja. dat dit uh, gebeurd is, maar dat kamermeisje bedoel ik. Uh, hoe ze dat weet. Hij uh, zal het niet verteld nou, hebben. Uh, nee, maar uh, uh, nou blijf je wel een paar gesprekken met hem gehad. Maar ik Ach. begreep dat zijn geheugen toen al wat tanende was. Maar ze heeft ook wel heel veel met familieleden... en met mensen in de, in de buurt gesproken. En hij scheen, ja, dat, dat weet Peter misschien... hij scheen ook nog heel grappig te kunnen zijn bij Intimi. Maar dat heeft hij Absoluut. dan heel goed verborgen gehouden. Maar het is onwaarschijnlijk, wat deze man toch een statuur had, hoor. Nou ja, het stemt weer moedig omdat je dan denkt van... Uh, dit waren mensen die hun leven aan de politiek gaven... en voor wie het niet een carrière stapje was. Uh, mag ik nog iets zeggen met mijn, met mijn favorituurbeschrijving? Ja, ja, doe dat nog even. Oké, okay, nou, ik heb gekozen voor een verhaal van uh, Martin Toonder. Een bommelverhaal. Uh, dat is het Lemland, een verhaal uit 1960. Ik lees twee Alineas voor en daar zit het allemaal in. En dat zegt ook over hoe belangrijk ik het vind... dat er natuurbeschrijving in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 In dit jaargetijde krijgt men mooie gedachten, zei heer Olly tot zichzelf. Hij zat tevreden aan de haard en luisterde glimlachend... naar het rumoer van de elementen buiten. Ik vind het prachtig. Natuur doe je af in de eerste linia. En je hebt meteen een wereld waar het buiten niet pluis is. En binnen is het goed. En daar moet je blijven, want anders gaat het fout. Oké, okay, alle boeken die Jeroen besproken heeft zijn allemaal te vinden... bij ons op de site NPO Radio 1 en natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Dankjewel. Geheel onverwacht werd ze uitgenodigd voor een studiereis... naar het rampgebied rond de kerncentrale van Fukushima. Samen met wetenschappers, activisten en journalisten... zou ze een rondreis mogen maken en hierover schrijven wat ze maar wilde. Gek, want wie willen nou een kunstenaar meenemen op zo'n trip? Je weet nooit wat daarvan komt. Dat zou zomaar een stramme land kunnen zijn. Gezeik, zei ze zelf. <laughs> maar Tinkerbell, want over haar gaat het, vertrekt toch... in de zomer van 2015 naar Japan. En nu is uh, haar boek verschenen... Over over die reis. Goeiemorgen, hè? Goeiemorgen, morgen, ja. hoi. Je had geen idee waar jij aan begon? Totaal niet, En nee. dat wilde je ook niet weten, hè? Je nee. Je wilde eigenlijk heel onbevangen daar naartoe. Ja, als ja zo werk feit. ik sowieso in het algemeen wel, hoor. Ik ben heel schoor van de boekenbal, maar... Uh, <laughs> <laughs> Waarom wer waarschuwde je onmiddellijk die mensen van... luister, als je mij neemt, krijgen je krijgen krijg je gedoe? Nou... Uh, ik, ik vind dat een soort verantwoordelijkheid van mezelf naar anderen om mensen een soort van te waarschuwen voor mij. <laughs> ik weet dat mensen wel eens kunnen schrikken van mijn. Uh, um, ja, ja dat, dat ik heel heftig uit de hoek kan komen. En heel stellig kan zijn als ik eenmaal heb, heb, uh, iets heb bevonden. En nou, dan vind ik wel netjes om dat even van tevoren te melden. Dan kunnen we daar later geen ruzie meer maar over maken. Maar het is grappig dat deze club zei. Dat is nou precies waarom we ja. weer gevraagd ja, hebben. Ja, precies. En dat is natuurlijk dan voor mij een extra trigger... om te denken, nou, dan wil ik wel met jullie werken. En dan denk je natuurlijk, ik ga naar Japan... ik ga naar dat gebied rond die ontplofte kerncentrale. Moet ik dat wel doen? Want het is hartstikke ongezond... want het is daar gewoon uh, gevaarlijk van. De straling. Ja, ik dacht dat niet. Ik dacht eigenlijk niks. Ik dacht, ik ben nog nooit in Japan geweest... Leuk. Ja. Maar je ja. was je daar wel bewust van. Dat die straat. Nou, ik wist er was. natuurlijk dat, tuurlijk, die, dat die ramp daar ja. had plaatsgevonden. Maar ik uh, ging er ook wel vanuit. Mensen gaan geen studiewijs organiseren. die niet goed is voor mijn gezondheid. Dus we willen wel voorzichtig. Maar zijn. Maar toch heb je daar wel in verdiept in die problematiek. Want dat komt ook in je boek voor. Ja, boek later. Boek... Maar toen. Ja. totaal niet. Nee. Nee. nee. Wat dacht je dat je daar ging doen eigenlijk? Nou, ik dacht eerlijk gezegd. dat ik naar Hiroshima ging. <kak> oh. Nou, bijna goed. Het ligt al helemaal aan de andere kant. mij. Ik was echt, echt totaal niet ingelezen. Ja, precies, ik, was, ja. ik was met hele andere dingen bezig. Ik zat midden in een heel ander project. En ik dacht alleen maar... Oh, Japan. Sure. Ik ga al mee. Dat is... En toen? En, to en toen ging ik dus mee. En uh, nou ja, wat meteen opviel... Want ik, ik kwam eraan. En uh, de medereizigers waren allemaal heel erg ingelezen. En dus wetenschappers, experts... Journalisten die wel heel erg hun huiswerk hadden gedaan. En nou, het eerste uur gingen die mensen al ruzie maken met elkaar. Over wat er nu daadwerkelijk aan de hand was in Fukushima. Wat er was gebeurd. Wat het gevaar was of wat niet het gevaar was. En ik als echt leek... dacht... hè? Uh, wat, wat is hier aan de hand? Dus de, de, de, waardoor eigenlijk voor mij iets interessants ontstond. Want op het moment dat, dat experts en wetenschappers... elkaar nog net niet in de haren vliegen meteen al... dan is er waarschijnlijk ergens een ruis. En dat, ik vind die ruis interessant. Dus... Ja, dat was voor mij eigenlijk een eerste aanwijzing van... oh, dit is misschien toch wel leuk voor me om me uh, wel even... nou ja, gewoon op te gaan focussen, wat, wat is hier nu aan de hand? En toen ben je later nog uh, teruggegaan, hè? Ik ben uiteindelijk vier keer geweest. Ik heb uh, zeven weken rondgereisd in het gebied. Ik heb twee keer de studiereis gemaakt met Green Cross. En daarna ben ik nog twee keer, drie weken zelf gegaan. En deze zomer ben ik ook twee weken in um, het getroffen gebied geslapen. En, ja. en, en het fascineert je dus, anders ga je niet zo vaak terug. Het fascineert me enorm, um, omdat er zoveel dingen spelen... die ik niet had kunnen bedenken van tevoren. Kijk, Ik, ik was dus leek en ik, ik was niet ingelezen. Maar natuurlijk heb ik wel het nieuws gevolgd in 2011 rondom die ramp. En morgen is het zeven jaar geleden. Um, en ik dacht, er zullen wel heel veel mensen zijn overleden. Want het is, nou, ik denk, een van de bekendste rampen... die er in de afgelopen decennia uh, hebben plaatsgevonden. Maar um, er zijn dus nul doden... Nul. Um, er zijn voor zover we weten geen mensen ziek geworden. En er is uh, niets uh, waaruit je zou kunnen afleiden... Uh, dat het waarschijnlijk is dat mensen ziek gaan worden. Ik bedoel, dat kun je natuurlijk nooit helemaal voorspellen... maar er zijn geen aanwijzingen voor op dit moment. Uh, maar, en dat uh, leerde ik ook al vrij snel... er zijn wel heel veel mensen overleden... omdat mensen zo bang zijn voor die straling... dat ze daar heel veel stressklachten van kregen. En daar zijn ze door overleden. En daar gaat jouw boek ook over. Ja, dat is De dus angst. Het gevaar van angst, ja precies. Dus um, ik, ik, dat is heel heftig. En, en ik vroeg me ook af, hoe kan dit nu? Hoe, hoe kan het dat mensen zo bang zijn voor dingen die... nou ja, ook, dat bleek ook tijdens die reizen, die niet kloppen. He, er zijn... Um, als je gaat googlen op, op, op Fukushima... dan kom je verhalen tegenover vissen in de Pacific Ocean... die heel erg besmet zijn... Waar je, die je niet moet eten. Die drie koppen hebben. Uh, ja, precies. Nou, sowieso. Uh, uh, planten, dieren die misvormd zijn. Nou, dit is allemaal onzin. Dat is gewoon niet zo. En dat, om een hele simpele reden. Die oceaan is zo groot... en die deeltjes die verspreiden zich. En dan... Is het nog maar zo weinig dat, dat als je al ergens uh, cesium in een dier tegenkomt, cesium is dus radioactieve deeltjes, dan is dat zo weinig dat dat helemaal geen kwaad kan. En uh, wat mensen ook niet weten is: uh, radioactieve straling is sowieso overal. Schoon natuur. <laughs> Pas mooi. En in een vind. vliegtuig heb het ook. In een vliegtuig is de straling heel hoog. Um, uh, ja, het is niet iets wat per definitie heel slecht is. Maar wacht is. even, de plek van de ramp is ja. echt nog totaal ontoegankelijk. En nou, eh, ff, wat uh, het proces knalt dan nog steeds door. Ja, dat, als je de berichtgeving volgt, dan lijkt dat inderdaad heel erg zo te zijn... Um, het, het gebied wat getroffen is, is verdeeld over drie zones. Uh, zonne 1, 2, 3. En Zonne 1 is de buitenste zone. Zonne 3 is de binnenste zone, of ook wel de no-return zone. En zonne 1 is um, binnen anderhalf jaar na de ramp vrijgegeven. En dat, met vrijgeven bedoel ik dat uh, de overheid heeft gezegd, nou, de straling is zo laag weer... dat je terug kunt keren. Niemand hoeft, maar het, het, het kan. Um, Zonne 2 is een jaar geleden vrijgegeven. Daar heb ik ook geslapen. Uh, Zonne 3, ja, prognoses verschillen... maar waarschijnlijk gaat het nog 20 tot 30 jaar duren... voordat de straling zo laag is dat we zeggen... nou, dit is een acceptabel uh, niveau. Um, maar... Ja, dat betekent natuurlijk niet dat je doodgaat als je die zone 3 inkomt. En uh, daar komen zeker wel mensen. Om te beginnen werken daar ongeveer 4000 mensen fulltime. Ja, die de boel en schoonmaken. Pakken hè? Uh, in de no return zone, inderdaad, dat klopt. Die hebben allemaal Pfft. bescherming. En ze dragen een um, dosimeter bij zich. Dat is een apparaatje. Dat meet met hoeveel straling je in aanraking komt terwijl je daar bent. Dus het is een verschil tussen een geikerteller en een dosimeter. Een geikerteller tel meet de straling op een punt. En de dosimeter meet met hoeveel jij in aanraking komt. Ja. Dus, en als dat te veel wordt, dan ga je er weer uit. En in de praktijk wordt dat nooit te veel. Want ja. Je beschrijft ook dat je op een gegeven moment tijdens je derde reis naar uh, dat getroffen gebied uh, uh, ook in Nico komt. Daar ja. is, met een prachtige tempel hè, is daar. Ja, de eerste en tweede reis was dit. Dan ja. zie je voor die tweede keer die wereldberoende aapjes, hè? Ja. Die hoor, van, zien, oh, zwijgen, dus iets, zoals we ja. het hier noemen. Ja. Ja. Die, die, die, die, die verklaren dan opeens iets voor je, toch? Ja, eigenlijk nog niet meteen, pas later. Ja. Want nou ja, we kennen allemaal de aapjes wel, hoor, zien, zwijgen. Maar ik denk dat in Nederland niet zoveel mensen weten waar het voor staat. En het is eigenlijk um, hear no evil, see no evil, speak no evil. Dus uh, uh, zie, uh, praat um, en, en hoor geen, slecht, geen slechte verhalen. En dat betekent feitelijk... Dat, en dit is echt volgens mij de kern van Japanse um, communicatiecultuur. Is dat je nooit iets zal zeggen of laten merken wat negatief kan zijn. Maar zo'n ramp is natuurlijk negatief. <laughs> en, maar dat betekent dat uh, toen die ramp heeft plaatsgevonden. En, je, en ik zal even de situatie schetsen. Er was een enorme aardbeving die, ik geloof iets van 80 jaar daarvoor, was er ook zo'n heftige aardbeving, maar die komt eigenlijk maar één keer in de 40.000 jaar voor. Dus statistisch gezien kon dit niet gebeuren. Hele heftige aardbeving met een tsunami tot gevolg, uh, met die kernramp. Maar die aardbeving stond niet op zichzelf, want zo'n grote beving heeft heel veel nabevingen. Dus um, er was storm, de lucht was zwart, mensen konden elkaar niet zien, er was geen elektriciteit, er was helemaal niets meer. En in die situatie kregen mensen met luidsprekers te horen dat ze moesten evacueren zonder dat ze wisten waarom. Pas een dag na evacuatie kregen mensen te horen dat er een kernramp plaatsgevonden. En ook daarin werd niet alle informatie gegeven. Mensen waren ontzettend voorzichtig, want je gaat geen slecht nieuws pellen. En jouw stelling is dat heeft zoveel angst veroorzaakt. Zeker. Ja. Ja, boekweken komen we niet meer aan toe denk ik, ja, het fragment. Je hebt ook nog een fragment van René ten Bos? René ten Bos, we, we, we, nee, we, we, we gaan het gewoon lezen. Nee, we gaan het gewoon niet meer halen. Dan moeten we het dan maar lezen. Goed, dankjewel, uh, Tinkerbell. Het boek heet Het Gevaar van uh, Angst. U begrijpt nu waarom het zo heet. pogonderen in Fukushima. Is Morgen uit... een programma in de Bali. Dus voor wie geïnteresseerd is? Morgenmiddag? Morgenmiddag in de Bali in Amsterdam. Oké, okay. ja. nieuwsweekend. Een programma de van Amsterdam. over de natuur gaat, heeft NPO Radio 1 elke dag een groen luistercadeautje voor je.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 Bezoek een van onze open avonden. Kijk op presup.nl voor data en locaties. NTO Radio 1.